Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Jonge voetballers worden steeds vaker opgelicht door foute zaakwaarnemers. Dat zijn mensen die ze helpen bij het zoeken naar een club en bij contractonderhandelingen. Gaat dus niet altijd goed en Klint kan daarover meepraten. Een foute zaakwaarnemer hielp hem aan een club in Spanje. Ik moest wel een vergoeding betalen om uh, daar op stage te komen. Toen ik eenmaal daar kwam uh, bleek... Ja, bleken ze al de afspraken die na te komen. kwam ik in een huis met zeven andere jongeren... Uh, waar ook niet veel eten was. Ook moest ik met de tweede meetrainen. Uh, terwijl eigenlijk de bedoeling was dat ik met de eerste zou mee trainen en Zijn zaakwaarnemer vroeg toen om nog meer geld... zodat hij langer kon blijven. Klint heeft toen het vliegtuig terug naar Nederland gepakt. Veel jonge voetballers schamen zich zo dat ze niet aan de bel trekken. De spelersvakbond hoopt dat mensen dat alsnog doen... Amerikaanse aanklagers hebben audio-opnames in handen... waarin oud-president Trump praat over geheime documenten. Dat meldt CNN. Die papieren zouden gaan over het kernwapenprogramma van Iran. Op de opname zegt Trump dat hij weet dat het gaat om documenten die nog geheim zijn. En dat is iets heel anders dan wat de oud-president eerder zei. Toen vertelde Trump dat de documenten die hij meenam... bij zijn vertrek uit het Witte Huis waren vrijgegeven in de Haagse Schilderswijk is een flinke fik aan de gang. Door de brand zijn grote rookwolken te zien. De straat is aan beide kanten afgezet. De brand is ontstaan bij het dak van een huis. Het vuur is onder controle. De hulpdiensten weten nog niet hoe het is begonnen. En een speciale UFO-commissie van de NASA heeft vannacht verteld wat zij te weten zijn gekomen. Een groep wetenschappers onderzocht honderden beelden van vliegende voorwerpen. In de meeste gevallen ging het om vliegtuigen of iets anders normaals, maar niet alles was te verklaren. Dit is een spherical orb, metallic, in het Middle East, 2022. We zien deze over the wereld. we see these in, in Volgens de onderzoekers zijn sommige beelden te onduidelijk. Ze zeggen dus niet dat het om buitenaardse wezens gaat, maar ze kunnen het ook niet uitsluiten. En het weer nog, het is bewolkt. Vanuit het zuiden wel steeds meer zon. Daar kan het 22 graden worden. In het noorden meer grijs en een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de AWB.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 Zo'n zee, Zandvoort en zo, Nu zie je wat je achterliet, maar waarom had het achteraf? Grappig, want ik ben nog steeds weer, altijd was Jij bleef maar zoeken, steeds op zoek naar groene gras, maar waarom...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 on the ground yeah she looked make it in such a way i said ma oh, please don't bring me down no You know.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 Van zon, zee...